7 uur. met het NMS Journaal. Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben Iran opgeroepen... om zich te blijven houden aan het atoomakkoord en geen geweld te gebruiken. Alle partijen moeten nu uiterst terughoudend zijn, zeggen de drie landen. Iran kondigde gisteren aan dat het zich helemaal terugtrekt uit het akkoord... vanwege de liquidatie van generaal Soleimani door de Verenigde Staten. President Trump dreigt hard terug te slaan als Iran wraak neemt op Amerikaanse doelen. In de achterhoek is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeluk. Ook raakten twee mensen zwaar gewond. Vlak voor middernacht botsten twee auto's op elkaar. Het gebeurde op een provinciale weg bij Geestrem. De omgekomen inzittende zat in de auto die na het ongeluk in brand vloog. De twee zwaar gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Japan maakte controles voor vertrekkende vluchten strenger naar aanleiding van de ontsnapping van oud-Nissan Topman Goon. Hij wordt verdacht van miljoenenfraude en mocht het land niet uit, maar wist via Turkije naar Libanon te vliegen. Koon was vrij op borgtocht. De voorwaarden voor de borgtocht in Japan worden ook aangescherpt. De acrobat die vrijdag tijdens een circusvoorstelling in Theater Carré in Amsterdam gewond raakte, viel doordat bij haar partner een tand afbrak. Volgens producent Henk van der Meijden had de acrobaat... daardoor geen grip meer op het bidje waar de vrouw aan hing. De vrouw raakte geblesseerd aan haar nek en is geopereerd. De man kwam er vanaf met een hersenschudding. 1917 over de Eerste Wereldoorlog is uitgeroepen... tot beste film bij de Golden Globes. Na de Oscars zijn dat de belangrijkste filmprijzen... die worden uitgereikt in Los Angeles. Once Upon a Time in Hollywood won drie prijzen... René Zellweger won in de categorie Beste Actrice voor de film Judy... en Joaquin Phoenix als Beste Acteur in Joker. Het weer nog veel bewolking, mogelijk wat motregen. Minima regen nog rond de 5 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog met zwindags wat zon en ongeveer 7 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig.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 Oh, I'm telling you oh, how I feel I'm gonna get your mind Don't you dare Jump on Jump on Get on me Alright I'm kidding you I'm free Just show your stuff Oh, daddy I'm telling you So watch your mouth, I know your game, what you're about And they say the limit and to me it's way through But my friend you have seen nothing, there's a way to...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 What? <laughs> Dunning